Goedenavond, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Er zijn vannacht opnieuw te weinig slaapplekken in Ter Apel. Minstens 50 mensen moeten vannacht slapen op een stoel in een wachtruimte. Ook zijn er geen bussen om de vluchtelingen naar een crisisnoodopvanglocatie ergens anders in het land te brengen. Vorige week was de nood ook al hoog. Toen moesten er zelfs mensen buiten voor de deur liggen. Wat hier staat is een crazy. De staatssecretaris probeert al een tijd andere gemeenten over te halen om opvang te bieden, maar dat gebeurt maar mondjesmaat. Delft heeft vandaag gezegd tijdelijk 200 asielzoekers op te vangen. Het kabinet wil eerder beginnen met het verhogen van het minimumloon, dat melden bronnen aan de NOS. In het regeerakkoord staat nog dat het minimumloon vanaf 2024 extra omhoog gaat, maar het kabinet maakt daar nu volgend jaar van. Hulporganisaties maken zich grote zorgen over mensen in Kenia, Somalië en Ethiopië. Er is te weinig internationale hulp voor de hongersnood daar. Elke 48 seconden sterft er iemand in die landen omdat er niet genoeg eten is. Dat heeft meerdere oorzaken, legt het van eigenlijk dat deze regio eigenlijk klap na klap te verwerken krijgt. Uh, dus extreme droogte, maar hiervoor ook uh, ja, bijvoorbeeld de coronapandemie en de springhalende plaag. Dus we zagen al dat de prijzen van voedsel enorm aan het stijgen waren uh, en de afgelopen maanden is daar eigenlijk de oorlog in Oekraïne bovenop gekomen. Er zou meer dan 4 miljard dollar nodig zijn om de landen in Afrika te helpen. En het is al een tijdje afzien voor voetgangers en fietsers rond de dam in Amsterdam. Door werkzaamheden liggen een aantal straten open en dat zorgt voor chaos in het verkeer. Van mijn huis naar mijn werk is geen route meer waar je niet uh, stukken moet lopen. Ik vergeet altijd op welk punt ik er dan wel overheen kan. Dus dat uh, ja, is gewoon onhandig. Het is al moeilijk om te fietsen de zaterdag normaal. Maar met te werken is het nu echt extreem. De gemeente wil nu dat fietsers afstappen zodat er geen onveilige situaties ontstaan op de stoep.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 In, in één programma kunnen we pas een beginnetje maken. Onmiddellijk kwamen bij mij de ideeën boven om aflevering te maken over uh, vrouwen in de rock and roll, instrumentele rock and roll, het verband tussen rock and roll en religie, Dat is ook, ook een en ander ja. over te zeggen, ja. de andere populaire muziek tijdens de rock and periode en de rock and roll invloeden op wat we later de rock zijn gaan noemen. Als eerste hebben we ons ge, gebogen over de betekenis van de term rock'n'roll. Nou, dat zal uh, jullie niet verbazen. Dat is een slang-uitdrukking, oorspronkelijk van de Afro-Amerikanen, voor de seksuele daad. Ha, ha, ja, dat nou, heb nooit geweten. Nee. Ik dacht echt, rock'n'roll bewegen, lekker bezig zijn. Ja, ja, nou, ja. je hoort het tegenover ook wel vaak van, uh, let's rock'n'roll. Ja. Als ze met iets beginnen, hè? Ja, uh, klopt. Van, uh, let's begin, van, uh, ja. ja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 Op een wel, ja, ja, ja. Een waspel, ja. ja. ja. Nou. maar daar, daar, daarin komen al de woorden rock and roll voor. Rocken zit in het refrain. Ja. Ja, ja. Ja, ja, ja, Het is een beetje een gospel, als ik het goed begrijp. Okay. Maar het beetje heeft dan een... niet de seksuele daad dan denk ik. De, Hoofschilder bedoelde je wat anders dan denk ik? Ja, het is een beetje. Het klinkt een beetje als uh,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 Harry McDonough met Camp meeting Julie Uit 1902 again the down the meeting house to the on, and my body I've been so long gone I've been down in the alley Shooting crap with the coons And the body keeps a rolling on Keep on Rock and roll me in your arms Rock and roll me in your arms Rock and roll in your arms Keep on the moment Now then, my dearly beloved brothers and sisters, I going to call on Sister Donna to get right up here and relieve her grievances. Yonder on them golden seats in them away. Oh, yeah, yeah, yeah. I was gonna say a few words about the devil. Did you ever hear I tell of the devil? Well the devil ain't gonna come up from below. Yes, we just hold like the cotton in the teeth, oh, oh, oh, oh, oh. Yeah? and the ears on them like chocolate Yes, oh, oh, oh, oh. Yeah? and I warn all you chicken grabbing down yonder in the back seat, that unless you get better, the devil have get you. The congregation will now rise and blend their voices and singing that beautiful hymn, ja, het is inderdaad een hele oude opname. Ja. Het klinkt ook niet als een blanke eigenlijk hè? Nee, het dus nee. heeft het toch. Uh, Echt Tuna met religie heel of zo opzet ja. geïmiteerd. En het klinkt ook als zo'n uh, heen en weer gezang. Zo'n uh, zwarte kerk. Zeker. Ja, ja, ja. De domino die, do, dominee, die met zijn, uh, met zijn uh, schapen uh, heen en weer... Ja, uh, die werd ook uitgenodigd. Ja. En je hoorde inderdaad uh, rolling, Rocking and Rolling heel duidelijk. Ja ja, ja, ja. Ik heb niet helemaal door wat hij daarmee bedoelde eigenlijk. Nee, ik nee. ook niet. Maar het tweede nummer wat wij gevonden hebben... Ja.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 Een witte man die zwarte imiteert. En, um, de oh, dus twee... je legt het heel duidelijk bij de zwarte bevolking eigenlijk. ja. Rock and roll. De begin, uh, de begin is zeker. Absoluut, absoluut. Ja. Ja. Oké. Okay. Ja. En um, die tweede, dat is een zwarte blueszangeres, Trixie Smith. Die nam in 1922 een nummer op. My man rocks me with one steady roll. Nou, daar kun je je wel iets bij voorstellen. Veel betekent ja. En en, rocking uh, and rolling. Ja, en yeah. vanwege de slechte geluidskwaliteit... laten wij de heropname horen die zij in 1938 van dit nummer maakte. Yeah. Maar je noemt wel een zwarte blues zangeres. Ja. Yeah. Die dan toch... Ja, je noemt het op dat moment nog geen rock and roll, denk ik. Hè? Nee, nee. Het is eigenlijk nu dat we kijken naar Van Wiener die woorden nou voor het eerst gebruikt. Yeah, okay, ja, oké. Ja, ja, ja. Hoe zit die geschiedenis van die term met elkaar? Pas later, zoals je zegt, rond 1950... is het echt rock'n'roll... Uh, als muzikale, muzikale stroom onbekend bekend of zo. Ja ja, ja. Ja. ja, ja. Misschien pas nadat Alan Freed het als zodanig uh, heeft benoemd... Okay. en ook veel van die platen draaide in zijn... Uh, ja. Dus Zij eigenlijk was het uh, rock'n'roll... Rock roll ja. à van la lettre. Zo zou je het kunnen noemen, ja. Achteraf, <laughs> achteraf gesproken. Ja. Ik nou, ben heel benieuwd naar uh, Trixie ja. Smith. Trixie Smith, 1938, My Man Rocks Me With One Steady Row. I said now daddy ain't we got fun he kept rockin' with one steady roll I said, now daddy, you're killing me. He kept rocking with one steady roll. I said, now, Daddy, you know a lot of tricks He kept rocking with one steady roll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 Rolling rock and rhythm of the sea Tonight the moon hangs low Hold tight or overboard we'll go Rock and roll like a rock chair Laugh and smile while we drown each care In the tide As we glide To the rolling rock and rhythm of the sea Moral wrong. moon Hangs low, hold tight or overboard we'll go. Rock and roll like a rocking chair. Laugh and smile while we drown each pair in the tide as we glide to the rolling rocking rhythm of the sea. And To my ear. Rolling rock and rhythm of the sea. Ja, mooi. Inderdaad. Wat ja. Ja. gaat inderdaad over het rock'n'roll van de zeeën? Ja, inderdaad. De weer. seksuele betekenis is ja. hier wel heel erg ver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 In de jaren 40 had je een muziekstroming, die noemde ze de Jump and Blues. De Jumping blues? Jump, jump and Blues. Jump and Blues, ja. nooit van gehoord. Nee. De Haarlemse uh, muzikant en producer Mathieu Brandt. Ja? Die heeft verschillende gitaarkursussen uh, gemaakt ja? voor True Fire. En de eerste die hij lang geleden heeft gemaakt, dat was Jump and Blues voor jump gitaar. Oké, okay. ja. ja.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 Een zwarte Big Joe Turner natuurlijk weer. Hè? Ja, natuurlijk. Dat ja. later ja. nog weer een hit is geworden van uh, Bill Haley. Oké. Okay. Dus ja. Shake, Rattle and Roll. Shake, Rattle and Roll. Ja, ja, en het ja heel Leuk om ja. te weten hoe witte muzikanten dan weer met zwarte muziek omgingen. En wie was er wit dan? Bill Haley. Oh, natuurlijk. Ja, ja dat is waar. Ja, ja, ja. Witte kan men <laughs> niet, zou ik zeggen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 Dat was uh, Joe Turner met Shake Bread and Roll uit ja. 1954. Ja, oké, okay, dat brengt ons bij. Nou, een andere artiest uit die Jumpin' uh, Blues-richting. Uh, waarop we vroeger op de dansschool leerden dansen. En wel de Jive, ik weet niet jive, of je, je ja, dat ja, herinnert. Ja, ja, ja, ja. Dat was uh, Lionel Hampton. Oké. Okay. En die zag ik al vroeg voor de televisie.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 If you can't say rebob, keep your big mouth shut Hey, Bob, rebob Hey, Bob, rebob Hey, Bob, rebob Hey, Bob, rebob Hey, Bob, rebob Hey, Bob, rebob Yes, your baby knows Mama's on the chair, papa's on the cot Baby's on the floor blowing his natural top Singing, hey, Bob, rebob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 op gelijke hoogte stond al... veel eerder stelst. met Royce. <laughs> dat we hem wel de eer kunnen gunnen... om eventjes nog uh, zijn versie van... Uh, ja, Ryan en Ellen ja. te laten horen. Ja. Ja, wat ik ook toch wel verpand vond... dat hij op een vibrafoon speelde... en dat hij drummer was. Ja. Eigenlijk zou hij het, het was wel een beetje de frontman... frontman van zo'n big band eigenlijk of zo. Dus, ja, ja, maar...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 The train slowed down. None of them cats ain't ever been found. I'm riding, riding on the L and N. Ain't jiving, riding on the L and N. A man named Quinn caught the L and N, heading around old horseshoe bend. The whistle blew blue and Quinn jumped off. He wasn't dead 'cause I heard him cause I'm riding. Riding on the L and jiving. with well, the great big nose was sleeping on a pile of clothes. Conductor came and rang the bell The porter holler. Well, well, well, I'm riding, riding on the L&N. Ain't jiving, riding on the in So long. Yeah, like my that. number. <clears throat> yeah. Goeie herinnering aan uh, de Bintangsten. Frank Rijveld natuurlijk ja. Yeah. Ja. Oké, okay, de volgende zanger. En uh, John Mail je hebt trouwens het nummer ook opgenomen, die heeft het ook opgenomen. Ongeveer okay. tegelijkertijd met yeah. de Bintangs. Ik heb zelfs ooit laten influisteren dat John Mail nog een foefje uh, een van de in had okay, nou. gehaald, maar dat, dat moet ik nog eens even naar checken. Ja, ja. Frank, uh, klopt dat? <laughs> uh,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 This smart and designed Black convertible top And the gals don't mind Storing with me Riding all around town for joy Blow your horn, Raymond Blow It and don't be late, baby. We we're pulling out about hands, pantsing. going round the corner and get a fifth everybody in my car's gonna take a little Move on out, oozing and cruising along. En ik eigenlijk ook de saxofoon voor het eerst prominent aanwezig eigenlijk, hè? Ja. ja. Volgens mij was het ook een belangrijk instrument binnen de rock'n'roll geweest. Ja, zeker in die eerste jaren. Hè? Ook ja, Little Richard, die, ja. eerste, ja, die had al eerder wat platen gemaakt, maar zijn ja. eerste rock'n'roll nummer... werd hij begeleid door het orkest van de band van Fats Domino, waar ontzettende goede saxofonisten in zaten... En het waren allemaal big bands eigenlijk, hè? Het is nee, dat, een... nee, niet. Toch nee, niet? Nee, dat nee. kun je geen big band noemen. Ze zaten niet op een stoeltje met een mooie nee, okay, voorgrondje, maar het waren netjes, dan... netjes aangekleed Maar als, zoals die band, waar uh, Little Richard in een van die films mee optreedt er staan toch allemaal of tien uh, pasjes ja, op, te maken met... Ja, klopt, maar maar ik dat het toetens, zijn grote bands, inderdaad. Het zijn grote bands, ja. Het zijn niet de drie of vier of zo, nee. Nee, nee. nee het waren, die tijd was wat groter, ja. En de elektrische gitaar, ook nog niet eigenlijk, hè? Die hoor ik ook nog niet zo... Uh...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 60 Minute Man 60 Minute Man They call me Loving them I'll rock 'em, roll 'em all night long I'm a 60 minute, minute Man There'll be 15 minutes of kissing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 strength I said, this train don't pull no wankers. This train, no, no, no, no, no, no, no, no, no, this train don't pull no wankers, no crap shooter, and no whiskey drinkers. It's a clean train. This train. and no cigar smokers because uh, this train is a clean train you know this train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 Nou, er zijn hele boeken aangeweid als wereldveranderende kreet. Wababaloobablapa Dat hè? Hé, hey, Baba Ja, ja. Lionel Hampton was ja, natuurlijk een heel ja. goede voorganger. Nou, nou, ik, nou, ik vind het wel een leuke discussie. Je moet er misschien ook maar eens uh, over nadenken. Ja. Ik denk dat muziek niet zo'n grote invloed heeft als jij denkt. Nee. nee. Nou. En, uh, Want in ja, China hebben ze daar een rock and roll gehad bijvoorbeeld? Die ja. Ze dus als punkman...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 Ja, je komt weer uit met mijn uh, vraag die al een lange tijd speelt. Uh, ja. Heeft de muziek de maatschappij beïnvloed? Of heeft de, de, maatschappij, de maatschappij de muziek beïnvloed? Ja. En ik hoor jou nou zeggen dat de muziek de maatschappij beïnvloed. Ja. En dat betwijfel ik. Ja, maar... Ik denk dat het gevolg is ervan. Ja. Want misschien een samenwerking of zo. Maar ja, maar, zo. maar welke, in hoeverre kan een kunstenaar de wereld beïnvloeden? Nou, wat Frank Zappa altijd zei... Uh,